De Kok met het NOS Journaal. Door noodweer in Zwolle is een fietster om het leven gekomen. Volgens de veiligheidsregio werd de vrouw geraakt door een omvallende boom. In het zuiden en westen zorgen de zware buien vooral voor wateroverlast. Zo zijn er in Vlissingen 16 appartementen ontruimd nadat er water in het gebouw liep. Daar viel in korte tijd bijna 60 mm water. In Limburg komen de meeste meldingen van wateroverlast uit het Heuvelland.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 De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat geen onderzoek doen naar het Nederlandse bombardement op de Iraakse stad Hawitja in 2015. Daarbij kwamen zeker 70 Irakezen om het leven. De Tweede Kamer droeg de regering in mei op om de OVV een om een onderzoek te vragen. De Onderzoeksraad liet kort na die motie al weten wettelijk geen onderzoek te mogen doen naar optreden van de krijgsmacht. Een later verzoek van minister Bijleveld van Defensie werd om diezelfde reden afgewezen.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 Luisteraars, welkom bij Pistol Radio Show 1364 hier op Cieven, Zandvoort. En mijn naam is Ben Oveugen, uw Gast hier voor de komende twee uur in dit New Aids muziekprogramma. Robert Linton die gaat van start met een Kerstsingle, Snowfall on the Eve, en daarna een werkje van Willow Wind. Deze mevrouw heet Mar Marliana Donato.